Vijf. En in de Eter op 106.9. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Joris de Benitschi met het NOS journaal. In het Bunderbos in Limburg is de politie nog steeds op zoek naar de twee vermiste broertjes Ruben en Julian. De jongens van 7 en 9 jaar zijn maandagavond voor het laatst gezien bij een tankstation in Limburg met hun vader. Die pleegde later zelfmoord. De politie zoekt ook in een kanaal naast het Bunderbos. Sony heeft voor het eerst in vijf jaar weer winst geboekt. De elektronicafabrikant boekte een netto-winst van 330 miljoen euro. Een jaar eerder leed het Japanse bedrijf nog een recordverlies van 4,4 miljard. Sony profiteerde van de zwakkere Japanse munt. Ook de verkoop van het hoofdkantoor in New York zorgde voor inkomsten. Het pand werd verkocht voor meer dan 1 miljard dollar. Een van de twee mannen die gisteravond bij een schietpartij in Gouda gewond raakte, is aangehouden... De Rotterdammer van 42 had ruzie met een man uit Gouda en schoot op hem. Het slachtoffer werd in zijn borst geraakt, maar is buiten levensgevaar. De man schoot ook op mensen die hem probeerden te overmeesteren. Het lukte pas om hem te bedwingen toen iemand hem met een baksteen op zijn hoofd sloeg. De aanleiding voor de schietpartij in Gouda zou een familieruzie zijn. Zweedse visverwerkers hebben zo'n 200 ton zalm met mogelijk te hoge concentraties dioxine verkocht aan bedrijven in andere Europese landen. Dat hebben de Zweedse autoriteiten gemeld. Een partij zalm is ook in Nederland terechtgekomen... bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zalm uit de Oostzee mag niet worden geëxporteerd... omdat er volgens Brussel veel dioxine in zit. Dat is een kankerverwekkende stof. Ruim de helft van de 200 ton is geleverd aan bedrijven in Frankrijk... ook is een deel in Denemarken terechtgekomen. Het weer vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag blijft het zo goed als droog. Het wordt 13 tot 18 graden...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 Zover van... Tot zover het ritme van Yuri Stibene. Dit is samba. Dit is. Tot zover het ritme van Zover het ritme van... Zover het ritme van ZFM. Zover het ritme van... Fast. Uh -huh. I think first, but uh -huh. surely finish last. Finish uh -huh. last, last, last, last, last, last, last, to last, last, last, night last, last, last, last, things will never change The lonely last, seems to last, the last, night At, at, at night At, at The shade. Within his dreams he sees the life he made made The pain is deep A silent sleeper you won't hear a beep beep The girl he wants don't see no one in jail Night, day and night, day night. The lonely donor to the free and my night. He's all alone, so things will never change. The lonely loner seems the free in my night. And, night, and, night, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, and, at night. Z Z Z Z Z Z Z So I'm <laughs>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 A dançar E en passoe een minnaar linda toen coragem e comecei a falar Nossa, Nossa, assim je me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, je me me mata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 We maken foute grappen en iedereen lacht mee. Hey, we staan we vast, maar dat maakt niet uit, want ik zie de zee. Dit wordt zwaar, oké. Okay. Wat een dag in de zon, aan het strand zonder zorgen. is zo'n dag die altijd was de nacht. Het begon al zo super vanmorgen. zo'n zondag. Niet te ver van de strandtent maar ook niet te dichtbij. Genieten we van een goed glas bier. En ik pak mijn gitaar erbij. Er speelt duizend en één gedachte. En iedereen zingt mee. Als zo super van morgen, toen ik de middag voor mijn andere stel, zo moet het altijd zijn. Dus ik heb een nog maar één vraag. Als het kan, als een mag, morgen weer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 Van ZFM Via de kabel